Jobboot met het NOS -journaal. De opkomst bij het referendum in Italië over een belangrijke grondwetswijziging is behoorlijk hoog. Een uur geleden had 57% van de kiesgerechtigden zijn stem uitgebracht. De Italianen kunnen nog tot vanavond 11 uur terecht bij de stembureaus. Het referendum gaat over een grondwetswijziging... waardoor de Senaat en regionale bestuurders minder macht krijgen. Premier Renzi heeft zijn politieke lot aan de uitslag verbonden. Hij stapt op als een meerderheid tegen zijn wetsvoorstel stemt.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 De brand bij een groothandel in kunststofbouwmaterialen in Waalwijk is onder controle. Volgens de brandweer kan het nablussen nog wel enkele uren gaan duren. Het vuur werd vanmiddag ontdekt door een voorbijganger. De vlammen sloegen uit het dak van het bedrijf. Medewerkers die in het gebouw zaten konden snel wegkomen. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Het dodental bij de brand in de Amerikaanse stad Oakland is gestegen tot 24. Maar het aantal slachtoffers kan nog flink oplopen...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 We'll be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 Onder leiding van Helmut Müller Bruel.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 1068 Thank yeah. you.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 En met de prelude uit de cello suite van Johann Sebastian Bach zijn we gekomen aan het einde van deze aflevering van het ZFM Klassiek, waarin wij de familie Bach centraal stelden. Bach en zijn vier beroemde componenten. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.